de Beastcraft van Corpus Christi. Een keer wat anders tussen al dat Noorse geweld, Bender ja. Portugal... Ja. Welkom bij het tweede uur van Play It Loud Underground. Nog steeds links van mij, rechts van jullie. Marcel van Kuik en de gast Sander Pietersen. Rechts van mij, links van jullie. We gaan alweer naar het tweede uur. Het vliegt alweer. We hebben twee minuten speling, of winst. er is geen nieuws meer. Ik weet niet wat het is, maar er is al weken geen nieuws te horen. Er is geen nieuws. Geen nieuws is goed nieuws. Laten we daar maar ophouden dan. Het is toch alleen maar ellende en ellende. Over ellende gesproken. Vanavond niet. alleen maar ellende op de radio uit horen. <laughs> daar zie ik. Throne. Ja, mm, yeah. yeah, daar Throne. Zeg jij dat wat? <laughs> ja, zeg, dat is uh, voor mij eigenlijk een beetje een inspiratie. Uh, weet je, voor uh, mijn black met Holle beetje Mycurs Korgur. Ja, weet je, die Fenris die, die schrijft eigenlijk bijna alles zelf natuurlijk. En uh, ja, die treedt ook niet op, omdat hij dat gewoon niet wil. Helemaal niet. Nee. Nee. En uh, ja, dat is uh, vind ik aan de kant wel badass. Hij put, toen voor uh, Verwakken had hij... Uh, en was het een miljoen of zo? Gewoon een uh, euro aangeboden gekregen om gewoon te performen met Nocturnal Culto. En hij heeft gewoon gezegd nee. Dat doen we niet. Nee. nee. nee. nee. nee. nee. Dat denk ik van. Toen waarom hebben ze, niet? Hè? Toen hebben ze het maar met Satiricon. Uh, ja, ja. Maar, dat... maar dat werd al gepromoot als een uh, ah, wel set, Dark Troad zetten. Maar ze speelt echt maar vier nummers en mensen die van. Wat is dit? Op het adviesje stond ook echt de Dark Tram logo of Dark Tram komt. Terwijl het eigenlijk geen Dark Tram was. Het was eigenlijk, het was wel nocturno culto, maar het heer Fenris. Nee. Het Masterbrein, zeg maar, die zat er niet bij. Maar een miljoen euro afgeslagen, weet je, om gewoon voor één gig. Dat niet doen, ja. Ik had het wel gedaan, denk ik. Ja, maar ja, het, weet je, het is, blijft bij je standpunt. Ja. Aan de andere kant, ja. Gewoon niet optreden klaar, weet je. Optreden voor posers. Ja. ja. Dat doen we ja. niet. <laughs> ik ga wel. Of wel lekker underground. Ja, ja. Uh, ja van ja. een van de black metal platen vind je ja, ja. Dat, uh, ja, ik. Ja, ja. Dit is gewoon de ultieme black metal sound. Deze plaat. Transylvania Hunger. Ja, dat is gewoon... Dat de ultieme de, black metal plaat ja. voor mij. Hier, ik ben echt een Mayhem fan. En ik hou van die band. En ik hou van, van, heel veel andere black metal. Maar deze plaat is voor mij gewoon... De, gewoon mandatory van gewoon. Ja. Voor mensen die hem niet kennen... hier is Transylvanian Hunger van... Ja. de The the most part. Give me the chance to believe. Then let us rest on our own ground. you not get back here? Long shall we in the floor. Long on the floor. Kir så länge det varade! Det free att kom! Attrasade! Och det är vi tre och för att sele! Ton ända bra i det bestall! Let's lille köket avida! Lånfiten på jelle! Färri be a lust! And the ladder Traffas börs och straffas börs Kväll The döds the ballen ö Den lästans rast också Om man får igen Vrid en nack i fack i skör Allt så länge Warm zolang het hart klopt, oftewel warm zolang het hard klopt. warm zolang het hart klopt, warm van Hilt heb eindelijk een nieuw album uit. En yeah. uh, Trash Svenska. ik heb er even op moeten wachten, maar hij is uit. En dit was een, uh, een nummer daarvan. Maar wij zijn hier niet om mij... Nee. Nee. nee. nee. <laughs> We hebben nog steeds een gast Sander Pietersen. Ja. Yeah. Nog steeds aanwezig. Niede. Nog steeds aanwezig. <laughs> nog steeds aanwezig. <laughs> <laughs> Hij is nog niet weggelopen. Nee. nee <laughs> Help. Waar ben ik in beland? En de luisteraars hopelijk nou. ook niet uh, weggerend. <laughs> ja, maar het is toch nee. goed dat uh, dit soort programma's om uh, gewoon uh, de muziek te promoten en te draaien. Weet weet je, want dat is uh, gewoon gebeurd te weinig. En ik, Klopt. Uh, weet, weet ik zeg? Ik ben mijn soester een muzikant. Ja, weet je, en dit is gewoon belangrijk. Gewoon voor kleine beentjes, Zeker. grote beentjes, net zo. Weet je. Iedereen moet gewoon een kans krijgen om gewoon gedraaid te kunnen worden op de radio. Echt, nee. En niet alleen die commerciële crap, weet je. Want nee. dat is nee. helemaal kut. Nee, ja, Juist, zeg het zoals ja, het is. Precies. Ja, het is gewoon inderdaad. zo. Weet ja. Lokale beentjes of voor kleine beentjes krijgen gewoon nul kans. En ja. ja, Hier wel. Hier wel. Bij Play It Loud krijgen ze ja. allemaal kans Daarom, hier. dus weet je. gewoon gauw. Je Heb gewoon je een wel... beentje, stuur je muziek ja, in. Precies, of stuur een berichtje. In. Wij draaien het maar ja. wat graag voor kom je. Kom langs. Of kom langs. Al jezelf ja, huis. Ja, precies. Kan je schelen. Ja. Ja. En bier mee. En, uh, ja. Het is gezellig. wat allemaal. Lekker alles. happen. Dus doe het. Ja, joh. Gewoon doen. We draaien alles. Yes, ja, Wij doen keer. niet moeilijk. Wij zijn niet selectief. Als het, uh, vorige keer hadden we Misery Machine. Ja. Ik weet je dat gehoord hebt. Dat ja. was een heel Misery Machine. Ja, dat Mystery was een heel, heel aparte muziek. Is dat, geen, uh, dat is toch zo'n nummer van Marilyn Manson toch Ja, je hebt twee. Je hebt cool. Misery Machine. Dat is een, dat is een Oda, Oda Marilyn ja. Manson. Maar dit was een heel wat anders. Ja. Ja, het <laughs> was een soort black noise. Ja. black noise. Maar ja, uh, ik heb er ook positief reactie over gehad. Ja, serieus? Ja, absoluut. Mensen vroegen, aparte muziek. Maar die konden het wel dus Die kon het abonneren. Ja. Oh, okay. dus, nou, uh, Alles nou, is mogelijk bij Play It, it Loud. Ja. Ja. <laughs> draai je dus, onze handen niet voor om. <laughs> nee, dus wil je ons volgen? Play It Loud, underground, underscore, underscore, cfm.nl. Dat is voor Of die iets wat erop lijkt. Ja. Ja. <laughs> <Ja>. Of loop <laughs> Play It Loud at ZFM Zandvoort als je de Facebookpagina wil volgen. Nou maar heb door... je heel veel tatoeages, hoor. Ja. ja. Maar niet die, wel die van Dibble Borger, of niet? Uh, nee, geen Dibble -Borger. Dibble Borger. Nee, nee, nee. nee. Maar je, je hebt Mayhem, de. Ja, Mayhem heb ik inderdaad. Ik, ik maak gebaren, maar niemand ziet het. Nee, ah, voor degenen die meekijken. Wel. Ja, ik <laughs> ja, kom naar nou, Mayhem-tattoos, inderdaad. Uh, van Dark Trunch's of Venue Hunger, toevallig ook uh, eentje. Van nog een uh, band die we straks gaan draaien, ook nou nog een ja, wat? Shining. Shining. Dus, uh, okay. Ja, ik hoor het band tattoos, wow. ja. Maar die en die komt op mijn keel op, dus daar vind ik een heel speciaal verhaal achter. Maar uh, dat vertel ik uh, straks zo. oké. Okay. En hoeveel tattoos heb je eigenlijk? Cliffhanger? Geen idee. Geen idee, Weet je het wel kwijt? Nee, het wel. <laughs> komt er nog wat to bij? Deel? Ja. Ja, ooit, sowieso, sowieso nou, wel, maar... Uh, er is nog plek, er is ja, nog plek. Zeker, ja, zeker, ja. zeker, zeker. Okay. Helemaal goed. Uh, ja. Volgende keuze van jou is Dimo Borgier. Ja, Dimo Borgier, Dat is mee begonnen voor mij. En nou uh, ja, Dimo Borgier, Ik heb uh, door de jaren heen ook een beetje die gasten leren kennen. Weet, met, met, door mijn trips in Noorwegen en zo. En nou uh, ja. Het is, uh, en er blijkt het heel normale gasten. Het zijn gezien. gewoon normale mensen. En uh, het is uh, vet, vet gek. Ze <laughs> lopen niet met koorspanje rond nee, in Noorwegen. Nee, nee. <laughs> dus kijk, je kijk uh, jezelf raar aan als je het wel doet. <laughs> ja, precies ja. Uh, nee, dat... Uh, en wat is jouw favoriet album uh, van Demo? Uh, ik denk toch wel deze. En dat is. Uh, weet, niet. <laughs> weet ik niet. En Throne Darkness. Triumph. Darkness. Zoveel. Ja, ik, zoveel uh, yeah, ik, al ik al weet het af en toe. Ja, ik niet meer, ook niet door, ze hebben al van die lange titels. Ja, Moet ja, ik al af en toe ook. Virtual Plex. Het lijkt op dat ik dat heel veel weet, maar ik schrijf heel veel dingen. op. Cole, bla bla bla bla Ja, weet ik het wat. Precies. We gaan uh, luisteren naar welk nummer? Tormentor of the Christian Souls. Kijk. Maar zeker van Dimbo Borgir, de Tormentor of Christian Souls. ja. Yeah. Yeah. Nu gaan we echt naar jouw band toe. Yeah. Yes, yes. Ja, naar nou, mijn band niet, maar ja, de band ja, van ik echt uh, ik oh, yeah. Marduk, mijn band, en Mayhem is gewoon. Ja. Als we ja. jou zien, dan ja. zien we Mayhem. Ja, we zien ja, we Mayhem. Ja, ja, absoluut, ja. ja. Hoe is dat zo gekomen? Ik heb eigenlijk echt geen idee. Ik heb ze toen een keer gezien op wakken en uh, toen dan maakte die zanger er best wel een rotzootje van, maar dat was zo extreem. En dat was zo cool. En uh, ja, toen ben ik gewoon met meer van die muziek gaan luisteren. En weet je, ik zeg, ik luisteren altijd van naar black metal hoor. Maar ja, meem heb gewoon iets. En uh, ja, dat uh, is gewoon niet te vertellen. Als je gewoon helemaal geraakt en grijpt, dan, uh, ja, dan begrijp je het allemaal. Ja. Dus uh, nou nee, ja, ben een of 20, ik ben een jaar of 20 denk ik. En dan een gegeven ook die gasten leren kennen natuurlijk en zo. En, uh, ja, altijd als Meme komt, dan uh, ben je, krijg ik eigenlijk altijd gewoon. Waar ben je erbij? Ja, altijd. En hoeveel Wagen. shows heb je gezien? Ja, je <laughs> Genoeg, bent al een in nee, met ik? Ik, ik denk wel <laughs> tegen de 30. Ik ben 30. Uh, okay. pas naast geweest in Oslo. We speelden ze twee shows, 40 jaar. Ik ben bij geweest in uh, Leipzig. Oké. Okay. Uh, nou ja, door heel Nederland natuurlijk. En ja, overal ja. waar ik kan eigenlijk. Overal waar ze komen en ja. proberen bij te zijn. Ja, ja eigenlijk ja. wel, ja. Oh, cool ja. Man. Ja. Ja. ja, en ik heb natuurlijk ook dan, uh, die tattoo van een ik uh, was uh, toen ik uh, was gescheiden, na mijn eerste relatie, toen heb ik uh, mijn huis verkocht. En uh, ja, ik wou eigenlijk altijd naar Noorwegen, maar nooit, nooit, nooit het geld ervoor. Nou, en, uh, toen uh, ben ik dus naar Noorwegen gegaan en via een goede vriend van me uh, zat ik op een gegeven moment uh, dus bij die gasten van mij eigenlijk uh, in een oefenruimte. Een avondje lekker uh, muziek te luisteren, we waren gewoon aan het spelen en uh, een beetje aan het chillen en zo. En nou uh, ja, dus dat was best wel, uh, was wel uh, life changing. Yeah. Dus toen uh, ah, dacht ik van nou, ik neem nou een tattoo van mee op mijn keel, want dat zou ik ook geen yeah. nemen, ja, dat <laughs> <fuck> <laughs> is wel <laughs> Dus nee, dat dus ja, dus, ja, dus, ja dat was van mijn band en als was nog wij ga ik ook naar al die plekken toe. Weet uh, de die winkel van Anonymous uh, heel Feta. Uh. Waar ze gewoond hebben, waar de dat hebben gedaan. Weet je wel. Het, ja, uh, nee. Weet je, dat soort shit allemaal. Maar ja, als je er helemaal bent, dan is het eigenlijk ook maar gewoon. Nou, uh, het, ja, gewo of gewoon, ja. Ja, het is, het is niet zo bijzonder als de mensen het altijd indenken. Zoals de Hell Het is echt cool omdat je er komt. Maar als je er in die kelder komt, het is gewoon een. Smelly Basement, ja. denk wel, Met Black Metal op de muur gestegen. Iemand heeft er Black Metal opgeschreven. Ja, maar het is echt een iconische ja. plek. En als die plekken zijn iconisch, als je er eenmaal bent, denk je toch... Oké, oké. Next. Ja. <laughs> dus, uh, nee, zeg ik... Uh, nee, maar het is altijd gewoon toffe gasten. En uh, ik zeg altijd welkom daar. Zoals de merch, uh, guy uh, die herkent. Nee, Sander, als je dat komt. Oh. Ja, die denkt natuurlijk ook, uh, cash. Ja, ja, ik kom weer wat kopen. Ga erop voor met Mayhem shirts. Ja, ik denk ja. dat ik wel tig heb, maar uh, sommige pas ik ook niet. Nee. Maar ik gooi ze gewoon niet weg. Sommige, nee. Hebben, nee, nee, ja, sommige heb man. ik ook gewoon echt persoonlijk van die gasten gekregen. En ook omdat ze daar niet meer pas, ja, vind ik het gewoon zonde. Je je je ga je niet weg doen? Nee. Zeker niet. En je hebt er nu ook één aan, hè? Is dat je favoriet? Uh, ja, dat is wel een van me. Die komt uit uh, toegekocht in Leipzig. Oké. Okay. Was toen dat gecanceld. Dat mm. zou eerst in 2020 plaatsvinden. Maar door corona, corona. was dat gecanceld. Ja. Ja. Ja. Maar ik vond uiteindelijk was ik wel blij. Want toen die show was... Toen was mijn vrouw uitgerekend... met de geboorte van mijn dochter. Oh. Maar door covid was die show gecanceld. Oh. Dus die kwam dus twee jaar later. Dus, die show dus, dus toen kon ik alsnog naar die show toe. Want anders had ik ja. niet kunnen gaan... omdat mijn dochter geboren ja. had. Dus, uh, dat is het enige zo positief aan heel COVID-verhaal. Ja. Dus dat uh, meme gecanceld was. Dat ik bij de geboorte kon zijn van mijn dochter. Ja. En uh, ja. ja, dat is wel grappig. Is wel verhaal. Ja. ja, zeker. En je goes voor het nummer... Ancient Skin. alright Dan gaan we hier starten. applaus, live. We gaan een live opname van, ja. Uh, <laughs> yeah. Triumph of Death. Uh, the Triumph of Death, inderdaad, van de uh, Tom Gabriel Warrior. Heeft uh, even, een ja. Uh, yeah. De oude Helhammer. Uh. Uh. Uh, inderdaad. <laughs> Dat is hem. <laughs> Dat is hem, ja. <laughs> ja. Daar zitten we nog steeds. ja. Yeah. Yeah. Tijd Nu ja, uh, ja. de enige Zweedse band volgens mij die heb gekozen. uitgekozen. Ja, en dat is allemaal Noors, Noors, ja. Noors, Noors, Noors, inderdaad. Heel Noors. Noors? Nee, en een Nederlandse. Hallo, we vergeten ah, ja, die Generator ja. Ja, ja, niet. Ja. Die, uh, die hebben we even tussendoor geplakt. Ja. <laughs> Over welke band zullen we hebben? Ah... Nee. <laughs> Plan, Shining. Ook. Ja, cool. Shining. Je hebt de Shining en je hebt Shining. Dus uh, ja. we moeten wel de goede hebben. Ja, niet die Dus Ik hoop dat we de goede hebben uitgekozen. Ja. ja, we hebben de goede uitgekozen. Ja. Ja, ja, ook wel. een goed beentje, maar het doet ook niet zo heel veel meer tegenwoordig volgens mij. Dat zijn we twee ja, jaar dacht. geleden. Dacht ik wel. Een jaar geleden. Maar ja, we nou, een nieuw uitgebracht nog. zou zomaar ja. kunnen. Ik weet ook niet meer precies. Maar ja. ik weet wel dat er nog wat uh, nieuw materiaal verschijnt. Er is er zeker wat nieuws ah. uit, uitgebracht. Niet, niet lang geleden. Ja, ik weet ook even gewoon gauw niet. Maar dat, uh, dat Google. we even. Okay, met ja. wit, wit met, uh, ik weet niet hoe ja, hij heet. Klopt. Ja, klopt. Ja, ja. We, maar, het, we al hebben al het al gedraaid ja. ooit. Ja, zeker. Kijk terug in onze archieven. Je <laughs> ja. kan het trouwens allemaal uh, naluisteren dit op uh, cfm.nl. Dan ga je naar de archieven. Ja. Maar ja, dat is al een tijdje niet geüpdate. Dus, uh... Nou, die uh, interview met Divo kan je terugluisteren. Ja, die de... staat er nog op. Maar dat is uh, eind september geweest. Dus uh, sindsdien is het niet meer oh, geüpdate. Dus sinds, de hele maand oktober, de november... Is klaar. Er dus uh, <laughs> nee, interview met wie? Divo van uh, Marduk. Marduk die, de ex-Marduk eigenlijk. Ja. Dus uh, ja, heel veel mensen vroegen... waar kan je luisteren? Dus ja. je kan het terugluisteren nog. Dat Na 25 minuten... Ja. hoor je het, kan je het terugluisteren. Zeker. Maar... Terug naar het heden. Ja. Yeah. Shining. De Shining, yes. vertel. Ja. Waarom ja. de Shining? Ja, het ja, is ook gewoon een goed beentje. En uh, ja, weet je een beetje terug te komen? Toch een hele helemaal erop. En toe, uh, paten voor uh, die man ingespeeld. Ja, zijn live shows waren het gewoon woest. Ja, het is een. Uh, uh, aparte ervan. Ja! <laughs> Dan kon je geen glaswerk in de buurt laten staan <laughs> bij. Op, want dat uh, uh, splinters slagen. Brengt uh... wel geluk, hè, tegen zich. Ja. <laughs> ja dat uh, was altijd wel fok, toch? Yeah. ja ik heb er ook die voorkant van uh, dat is echt in een bad ja, nee je moet dat gewoon even yeah. zien uh, no. zoek het op op internet dan is die vast te vinden yeah. mm -hmm. het, uh, ja, dat is... bloedbad letterlijk en natuurlijk yeah. yeah, okay. yeah. <laughs> en het nummer ja yeah. class of prediction juist Het was abrupt. Het was niet abrupt. Het is, uh, was Black Witcher met Hellstorm of Evil, Vengeance. Dit uh, zit al bijna op. Gadverdamme. Time flies when you're having drugs. Precies. <laughs> oh ja. <laughs> um, Wat hebben we nu? Hebben we nu de concertagenda? Yes, de concertagenda. Ja. We gaan maar. Play It Loud concertagenda. ...zal hem een beetje beknopt houden, want we hebben geen tijd te verliezen. Verhoogt die verzorgverzekering eh, verzekering maar alvast... ...want deze razende package met Be It, Based, Beast Beast en Coffin Feeder... ...zal op 27 november alles aan gort spelen in de 013 in Tilburg. Verwacht ratelende bassbeats, gitariffs die je nek doen breken... ...en de vocalen die zelfs de meest harde metalhead bleek laten wegtrekken. Be It, the Beast en Coffin Feeder spelen dus in de 013 in Tilburg... ...en de kaartjes zijn nog beschikbaar voor... 22,30 euro inclusief servicekosten. De zaal opent om half acht en de start is om 8 uur. Een avond vol Duitse metal dankzij Feuerzwanz, Orden, Ogan en Dominum in de Effenaar in Eindhoven. Die spelen ook op 27 november. De tickets zijn al beschikbaar voor 32,50. Die in Haarlem spelen zij ook. Daar kun je ook nog naartoe, maar let op, laatste kaartjes. Dus die tickets kosten 34,50. en De deuren openen daar om half zeven en de aanvang om 7 uur. Uh, ja, ik had het eerder al vermeld. Uh, 27 november spelen ook uh, Gorgoroth in de metropool Te Hengelo als je van ver weg reizen houdt. Uh, die zorgen weer voor een lekker duistere avond vol rauwe black en death metal. De support komt van Mortis en Hot Hats Barn en Aaron Engmar. De tickets in de voorverkoop kosten 27,50 uh, aan de deur 30,50 euro. De deur opent om half zeven en de aanvang is om 7 uur. Wil je Be Beast en Coffin Feeder ook nog zien in de metropool in Enschede op 28 november? november, daar kan het ook nog. Daar kosten de tickets 20 euro in de voorverkoop en aan de deur 23 euro. En tot slot hebben we nog While She Sleeps met Malevolence, Throne en Resolve. Die geven een extra concert in de... Uh, Tivoli in Vredenburg. 29 november speelden dus ze ook, maar dan is hij uitverkocht. Tickets daar kosten 31,75. De deuren openen om 6 uur en de aanvang is om half 7. Op uh, 29 november kun je ook nog naar Mystic Prophecy in de Metropole de Enschede tijdens hun Hellfire Tour. Al meer dan 20 jaar behoort Mystic Prophecy tot de gevestigde orde in de Duitse heavy metal scene. Meekomen Iron Savior, Savior en Mad Max als support. En je kunt er nog bij zijn. Tickets kosten een voorverkoop 20 euro deuren. Uh, kost die 23 euro. De zaal opent om 7 uur en de aanvang is om half 8. Tot slot heb ik nog een lekker poshy death metal. Want op 1 december dan treedt niemand minder dan Dying Fetus op... in de Evenaar te Eindhoven voor een matinee-show... en neemt hele vette supports mee. De Amerikaanse death metal giganten gaan al sinds 1991 mee... en zijn nog steeds de wrong ones to fuck with. Met deze matinee-show mosh en schreeuw je mee met deze death metal royalties. Maar ben je er toch op tijd thuis? Win-win. Ze nemen Chelsea Grin, Despised Icon en Vitriol mee als support... in de Evenaar dus, vindt het allemaal plaats. De reguliere tickets kosten 35,50. De zaal opent om 1 uur s middags En de aanvang is om uh, kwart voor 2. En dan ben je lekker vroeg thuis. Dus uh, mocht je daar zin in hebben, dan kun je daar naartoe. En dat was het meer voor uh, vanavond. Er zijn nog veel meer concerten, maar uh, daar hebben we even geen tijd voor. En die kan je zelf opzoeken. Die kan je ook zelf opzoeken, inderdaad. Ja. Er staat nog genoeg uh, in de planning voor de komende week. Druk, uh, druk, druk. druk, druk, druk, druk, ja. druk. Zeker. <laughs> maar ik heb in ieder geval de passende druk, uitgezocht. Nou, nou kijk. De laatste ja. minuten. Ja. ja, we gaan dat het is even over. Wat zijn je laatste woorden? Ja, wat ja, zijn mijn laatste woorden? Ik uh, ja, vind het gewoon tof uh, om hier te zijn, uh, weet je. Het is gewoon uh, support te zien. Ja, zeker. Absoluut. Ja, Absoluut. Toch? En, en, altijd blijven doen. Uh, ja. Ja. Vond je het gezellig? Zeker, ja? zeker. Ja. Ik hoop nog een, keer, uh, ooit nog een keer te mogen komen. Absoluut. Je bent wat mij betreft hartelijk welkom. Dus Heb je nog uh, shout-outs? Bedankt. Ja, shout-outs aan jullie natuurlijk. Hey. Ja, en uh, hey. Generat. Uh, hou een Mikus Koguur in de gaten, want het wordt, volgens mij ja. wordt het echt vette vet shit. Ik ben benieuwd. Uh, uh, ja, ik heb er ook echt vet zin in. Ja. En uh, ja, weet je, dus zie je levend, ga naar concerten en uh, ja, weet je. Support uh, de Support bandjes. Support ja. Daar staan ze heel erg ja. bij gebaat. Ja. Kunnen, kunnen mensen jouw solo-ding al volgen ergens? Nee, of ding, of ik, of dan... nee doe dat. Uh, nee. Dat is dat... Dan nog niks echt online zeg maar. Nee. Het dat... was wel eens een promootje gedropt. Maar ja? ah, weet je dat, zeg je, dat is echt... Dat uh, nog echt in de kinderschoenen. Ja, okay. De nummers zijn af. Het is alleen nog een kwestie van even snel opnemen. Of even. Ja, dat doe je even dan, dan nee, helemaal, Ja, ja. <laughs> Volgende week, dus. <laughs> nee, we houden in de gaten. Dan. Absoluut. Ja, ja, nee, zo, ja want ja, het komt gewoon echt vet. Mocht je, je wat hebben dan... Mocht je het laatste dan? wat laten horen? Goed, ja. Uh, ja. Oh, ja, heb hij de primair. Ja, ik heb wat uh, Ja, worden. dus nou, ik ben daar nou, een Ik heb een, gewoon een pre-productie gemaakt, zeg ja. maar. Mm -hmm. Dan ging ik gewoon een beetje terug zodat dus we kunnen dit nog veranderen, dit, dat aanpassen. En, ja, precies. Uh, ja. Voordat ja. het überhaupt uh, verschijnt, zeg maar, is er alweer heel wat anders ja. uh, <laughs> van gemaakt. Ja, precies. Dat hoorde ik wel meer bij mensen, ja. <laughs> Zo. Nee, en uh, Pitchfork was ook een uh, toffe gast. Trouwens. Ja. Zeker, hij we, we had ook de primeur, uh, ja. een uh, gelijknamige, ja, hoe noem je dat, een nummer, van, naar de band vernoemd, zeg maar. Die heb ik twee weken teruggedraaid. Oh, ja. cool. Vette band, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. ja kan ook, ook die, die, die... die bassist ken ik van uh, Infantry, dat zaten uh, okay. we ons in dezelfde oefenruimte, zeg maar, permanent. oké. Okay. We hebben het klikje zeg maar, en dan al die bandjes bij elkaar, dus dat is wel lachen. Ja, kulde uh, gasten ook, die ja. volgen wij uh, heel graag. Ja, wat, ja. Ja, die is die wekelijkse gast, hè, bijna? Bijna wel, ja. ja vet hoor. Ja, zeker. Keep leuk. it up. Zo, wij uh, gaan langzaam aan het afsluiten. We hebben vanavond de... Met, ja, eigenlijk wat een klassieker, alles samenvat. Hè? Ja, precies. Wat we vandaag gedraaid, niet alles, maar... Nee, 90, de, 80%. De, de grondleggers van de black metal. Ja. ja en oh, zingen nee. het zelf ook, ja. natuurlijk. Ja, ja het, weet je, het is een beetje fan om Het is echt... Uh, het is niet echt de black metal die je kennen. Nee. nee, canon, want nee. Het, ik vind het een beetje een soort hardcore punk met satanische teksten. Echt van alles. Van alles. de foundation met Hellhammer, Celtic Frost. Mm -hmm. is zijn dit zijn is, is dit wel de OG's van. Toch? Uh, ja. Of niet? Daar sluiten wij mee af. Yes. Dank jullie wel yeah. voor het luisteren ja, bedankt, vanavond. Uh, bedankt uh, Sander. Yeah. Bedankt Marcel. Ik bedank mezelf. En, jij weer bedankt. Yeah. En uh, tot volgende week. Dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering en voor van mij, Brand New. volgende maand. En uh, tot jou, uh, voor jou volgende maand. Is en dan is weer de laatste. Ja, het oh. laatste van het jaar. Oh man. Uh, baba. Nee, bedankt voor het luisteren iedereen. En uh, ja, hey, we eindigen altijd met nat, de laatste avond. woorden. En, Horns op en stay metal. Juist. Yeah.